7 uur, Eval de Jong met het NOS-journaal. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon... wil dat er direct onderzoek wordt gedaan... naar de mogelijke gifgasaanval gisteren in buitenwijken van Damaskus. De VN vraagt de Syrische regering om onderzoekers die nu al in het land zijn... direct toegang te geven tot de wijk waar de aanval zou hebben plaatsgevonden. Ook moet het bewind van president Assad zelf een onderzoek instellen... zegt Ban Ki-moon. Tientallen landen, waaronder Nederland, drongen vandaag aan op een scherpe internationale reactie op de mogelijke gifgasaanval. De VN Veiligheidsraad werd het gisteravond niet eens over een aanbeveling tot een onmiddellijk onderzoek in Syrië. Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat de begroting voor 2014 het gaat halen in de Eerste en Tweede Kamer. Dat zei premier Rutte na afloop van een beraad tussen VVD en PvdA. Rutte zei dat de begrotingsonderhandelingen een heel eind op streek zijn. Ik denk dat we er maandag of dinsdag een punt achter kunnen zetten. De begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt... bevat in elk geval de voorgenomen 6 miljard aan extra bezuinigingen, zei Rutte. Vanuit het zuiden van Libanon zijn vier raketten afgevuurd op Israël. Drie raketten bereikte Noord-Israël niet... en een vierde werd onderschept door het raketafweersysteem Iron Dome. Niemand raakte gewond en schade is er niet. De aanval verhoogt wel de spanning in het grensgebied. Zuid-Libanon is een bolwerk van de Hezbollah-beweging... en van de radicale Palestijnse groeperingen. In 2006 vochten Israël en Hezbollah er een oorlog uit. Weduwen die naar het buitenland vertrekken... mogen niet worden gekort op hun nabestaande uitkering. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Die heeft de verlagingen daarom ongedaan gemaakt. De zaak was aangespannen door elf Turkse en Marokkaanse weduwen... van wie de ANW-uitkering fors was verlaagd... omdat ze in het buitenland waren gaan wonen. Het weer, vanavond veel bewolking, soms nog wat regen, later droog. En vannacht opklaringen met nevel en een enkele mistbank en minimaal rond 14 graden. Morgen flinke zonnige periode, bij 23 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Drie minuten over zeven ruim een half uur gespeeld in Athene bij die ploeg met die moeilijke naam Atromidos tegen AZ Bastia. Er is al gescoord. ...avond van de toevalligheden, want de twee, drie kansjes die de Grieken hebben gekregen... ...zijn allemaal van die kansjes die eigenlijk niet uitgespeeld zijn... ...maar die ontstaan omdat iemand iets geks doet of een bal merkwaardig doorstuitert. AZ heeft er nog nauwelijks iets tegenover kunnen zetten. Een keer een hoekschot mogen nemen, maar daarmee is de koek eigenlijk wel op. Het doel van de Atromitos nog niet serieus onder vuur genomen. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft, 0-0. En bij Feyenoord is inmiddels de tweede helft uh, begonnen bij Koeman Krasnodar tegen Feyenoord. Ragnar Nieuwijer. En het positieve is eigenlijk dat het 0-0 staat en dat Feyenoord nog geen tegenkoal heeft moeten incasseren. En een schot in de tweede helft dan, die 3,5 minuten aan de gang is. 0-0 zoals gezegd. Bouchour de Romein, maar weer eens vanaf de linkerflank. flank. Weer Mulder, die hebben elkaar al een aantal keren opgezocht. Die twee, dat balletje op de paal gezien van pellen in de slotminuten van de eerste helft... dat gaf de Rotterdamse burger toch wat moed. Maar ik heb het gevoel dat Krasno daar alweer de bovenliggende partij is... en dat Feyenoord zo slapjes acterend ja, toch hier een uh, probleem heeft vanavond met deze Russen. Goed, het is hoogzomer, maar we gaan gewoon schaatsen. Shorttracker Shinky Knecht moet worden geopereerd aan zijn linkerknie. Hij heeft een scheur in zijn meniscus opgelopen. Ja, ik uh, ben uh, vorige week dinsdag uh, tijdens de krachttraining... Uh... Had ik in een keer een afscheurend gevoel uh, in mijn knie. En uh, daarna heb ik eigenlijk niet meer uh, kunnen schaatsen door de pijn. En na afgelopen maandag hebben we die gehad. En toen uh, bleek dat er een, uh, een scheurtje zat in, uh, in de linker meniscus. Het herstel van Shinky Knecht duurt waarschijnlijk zes weken. Hij mist daardoor de start van het seizoen. En kan ook de eerste wereldbekerwedstrijden niet rijden. De showtrekker denkt op tijd fit te zijn voor het Olympisch kwalificatietoernooi in november. Fysieke problemen richting Sochi verwacht hij dus niet. Al zijn ook zijn ploeggenoten van de aflossingsploeg flink geschokken. Ja, nee zeker. De, de jongens schrok er natuurlijk wel van. Ja, ik heb eigenlijk nooit wat. En dan is uh, dus zo kort voor het seizoen uh, gebeurd dit. Dus je hebt het wel even behalen. Ik denk dat ik uh, gewoon wel weer relatief goed kan stellen. En uh, de tijd is wel kort, maar ik denk dat de tijd, de tijd wel genoeg is om gewoon weer in een goede, goede conditie daar te staan. En dat zei Shinky Knecht. Hij heeft al een Olympische nominatie op zak voor alle drie de afstanden en moet alleen nog voor een behoud tonen.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 Hallo met You Don't Know, de slotfase van de eerste helft tussen Atromidos en AZ Bas Ticheler. Ja, je hebt er al veel over gezegd over deze wedstrijd, maar kunnen we nu officieel van Hotsknots Begonia voetbal spreken? Ja, nou ja, dat zou dan nog betekenen dat er ook nog ballen blind naar voren werden getrapt en een beetje op zijn Engels. Dan was het in ieder geval nog leuk geweest om naar te kijken, denk ik. Maar omdat er eigenlijk ook dat niet gebeurt, gebeurt er echt helemaal niks. We zitten in de 40ste minuut van de wedstrijd. Het is 0-0. De Grieken hebben drie, vier halve kansjes gehad... die eigenlijk ook nog allemaal zijn ontstaan uit een soort toevalligheden. AZ heeft echt niet één kans gehad. heeft wel zeg maar, in de laatste 20 minuten vrij veel balbezit gehad. Maar ja, dat is volgens mij een uh, middel en geen doel. Maar dat lijkt vanavond andersom. En die bal wordt dan wel rustig rondgespeeld. Zoals nu achterin met Wuitens en met Goudenleeuw en met geven. Maar nu staat Wuitens weer te kijken. Wat wil hij eigenlijk? De Grieken hebben zich na die eerste 10, 15 minuten waarin de ploeg wel duidelijk naar voren wilde een beetje in laten zakken. Dat maakte ruimte wat kleiner door AZ het misschien ook niet durft. En dan heb ik eerder gezegd, je mag ook wel een keer zeggen als Nederlandse ploeg belangrijke Europese wedstrijd. Want als je deze ronde overleeft zit je in een poel en dan krijg je Europese seizoen in ieder geval glans en vorm. En word je nu uitgeschakeld zoals AZ vorig jaar overkwam tegen Anzi in deze kwalificatieronde. Dan is je seizoen meteen voorbij. Dus dan gaat het om resultaat en nergens andersom. Zou het, bedoel ik maar te zeggen, een bewuste keuze zijn het op deze manier te doen. Dan uh, kan het mijn goedkeuring ook nog wel wegdragen. Maar dan had ik liever dat van tevoren gehoord. Dan was ik vanavond iets leuks gaan doen in plaats van naar deze wedstrijd kijken, want het is dus niet om aan te zien. 41 minuten onderweg en ingooi voor AZ aan de linkerkant, nadat de ploeg het Alkmaar de bal even kwijt was in een van mijn 36 bijzinnen en een bijzin later de bal weer terug had omdat hij over de zijlijn was gelopen. En dan begint het hele spel weer van voren af aan met Vuitens die weer kijkt en zegt: Nou, kan ik naar voren? Een diepe bal wil hij liever niet. Nu probeert hij het dan toch een keer. Dan moet die bal worden doorgekopt, kan worden opgevangen door Goedmutsom op het middenveld. Nou, die wordt volgens mij ten val gebracht, komt in ieder geval in een pittig duel uit. Met uh, een van de twee centrale middenvelders. Ballas in dit geval blijkt dan zelf de overtreding te hebben gemaakt. Het is vasthouden links, vasthouden rechts. En dat deelt hij inderdaad een tikkie uit aan zijn tegenstander. Dat was Giannoulis overigens die naar de grond gaat. En zo komt er een Griekse vrije schop. En dat uh, gebeurt allemaal in de slotfase van de eerste helft. Bij een 0-0 stand in Athene bij AZ. Dan weer naar de rivier. De Koeman Ben Krasnodar. Krasnodar tegen Feyenoord, Ragnar Niemeyer. Ja, is Feyenoord iets sterker geworden begin van de tweede helft? Nee, geen enkele sprake van. Feyenoord loopt achter de feiten aan. Tien minuten na de pauze. Nog altijd geen goals. Laten we kijken wat pellen kan in de as van het veld. Raakt de bal kwijt. In de competitie is hij eigenlijk onzichtbaar. Ondanks twee treffers, dat geldt vanavond ook. Ondanks een bal op de paal. Dan kun je zeggen, ja, het zijn momenten dat hij zich dan wel laat zien. Maar ik vind het veel te weinig van de topscorer van vorig seizoen. Aanval rechterkant. Kosloff op de achterlijn. Schiet aan tegen Martins Indy bij Feyenoord. Bal opnieuw ingebracht door Charles Caboret, de Fransman. En dan kan Feyenoord toch weg. Schaken zelfs er bijna doorheen op de linkerflank. Maar daar wordt dan ingegrepen achterin door Sandal, een Braziliaan. En vervolgens maakt Pellet de hoogte van de middenlijn als de bal iets is terug. Uh... Geschoten richting die middenlijn. Dan maakt Pelle een overtreding in het duel met Sorayev, de middenvelder. En krijgt uh, Krasnodar een vrije trap. Het is overigens een mirakel dat het nog 0-0 is. Dat maar even vertellen. Vijf minuten geleden de vrij als een kind weer naar de grond. Weer niet stevig het duel in zoals Koeman dat zo graag ziet. Dan gaat die bal de die Senegalese gevaarlijke spits lopen. Rechtaf op de goal van Feyenoord. Ja, dan verzuimt hij de bal breed te leggen richting de Bulgaar Popov. En dan schiet hij hem zelf naast. Egoïstisch spel. Terwijl Mulder nu op een schot van afstand na 57 minuten toch ook maar weer een hand moet uitsteken. Want uh, het is uh, de poging van de man die het al zo vaak probeerde. Dat gaat vanzelf een keer lukken. Bucur, de Roemeen, maar weer eens die de doelman van Feyenoord test. Hoekschop is genomen, want die mochten de Roemeen nog nemen. En Martins Indy moet er nu nog eentje weggeven als... Uh... Er een aanval is via de rechterkant dus na het nemen van die corner bij de Russen. Fanatiek aangemoedigd door het uh, publiek. Ziet er allemaal vredelievend uit dat volk. Er zitten ook zo'n kleine 100 Feyenoord mensen daar in het stadion. En Re neemt vanaf de rechterkant die hoekschop. Gevaarlijk voor de goal, ook gekopt door Popov. Maar totaal de verkeerde kant op. En uh, Of is dat Pellen die dan mee verdedigt? Nou, een van die twee raakt de bal. Die bal gaat af van de goal van Mulder. Het gevaar is weg. Maar over gevaar gesproken, dat wil ik van Feyenoord zien. Want het is eigenlijk ook hier niet om aan te zien wat de Nederlanders laten zien. Klein kwartiertje gevoetbald. Krasnodar, Feyenoord, 0-0. Een mirakel eigenlijk dat dat kan. De laatste minuten van de eerste helft in Athene, Bas. Het jaar dat de AZ in 2005 was dat de halve finale van de UEFA Cup haalde, begon het allemaal ook in Griekenland, toen in Thessaloniki, waar Pa ook werd verslagen. Toen zag het er allemaal fris, frivol en leuk en verrassend uit. Dat idee heb ik bij AZ in de eerste helft nu totaal niet. Ploeg komt op veel fronten een stapje, nou ja, te laat of te kort en in een enkel geval beide. Dan wordt het helemaal lastig voetballen. Dat betekent, zoals al eerder gezegd... dat AZ nog geen kans gekregen heeft... en dat de tegenstander een paar halfjes achter de naam heeft staan... en nu weg wil via de linkerkant, via Giannoulis. De linksback die nu probeert langs zijn tegenstander te komen. Dat lukt niet. Hij houdt hem nog even vast ook, Johansson. En dan komt er een vrij schop voor AZ in de slotseconde van deze eerste helft. Ik kan me niet voorstellen dat Verbeek tevreden is. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Die heeft ook een aantal malen driftig gesticulerend. Dat blijft een mooi woord. Langs de kant gestaan om wat op- en aanmerkingen te plaatsen. Daar heeft hij denk ik wel wat meer tijd voor nodig eigenlijk. Die krijgt hij zo terwijl Goudelje nu en dan de spits, Aaron Johansson, eigenlijk voor het eerst dus in beeld komt. Aan de rechterkant van het veld, net buiten het strafgebied, de bal kan terugleggen. Dan komt er een schietkant, zelfs voor Elmas. Die het snel doet, dan laat het over aan Koetmoetson. Daar had hij het zelf moeten doen. Op de rand van het strafgebied heeft hij blijkbaar in zijn ooghoek gezien... dat uh, de linksbuiten, Johan Berg Koetmoetson, er misschien toch nog net ietsje beter voor zond. Ik denk dat dat ook wel klopt. Maar de paas is niet hard genoeg en kan door een teruglopende middenvelder over de achterlijn worden getrapt. En zo mag AZ, uh, moet AZ eigenlijk genoeg nemen met een... Hoekschop, die dan in de 1 minuut extra tijd. die ons in deze eerste helft uh, gegeven is. die nu al halverwege is trouwens, wordt genomen. en heel slecht eigenlijk weer het strafgebied aan de andere kant uitgaat. omdat de bal die uh, heel erg draait en waar veel curve in zit. overal eigenlijk aan voorbij zweeft. dan wordt hij wel opnieuw ingebracht aan de rechterkant. waar Berens kan aannemen. die heeft een schaar, nog een schaar. tegenstander weg, dan moet er een voorzet komen. Balken bij de tweede paal, Griekse keeper komt. heeft de bal te pakken, hoewel dat ook nog met moeite gaat. Sifakis. Hij had het zichzelf niet zo moeilijk hoeven maken trouwens. Want er stond van AZ werkelijk geen aanvaller in de buurt. En uh, zo mag het uh, rust worden in Athene. 0-0. Ragnar. Je kon erop wachten. De goal van de Russen is een feit. Krasnodar staat op voorsprong tegen Feyenoord. Goeie lange bal van achteruit gespeeld door Sandao Popov. Die op de rand van het 5 meter gebied staat bij Feyenoord. En dan uh, de bal keurig in één keer breed gelegd. En dan staat die Senegalese aanvallen, balde voor het doel. De man met het staartje die wel wat weggeeft van DJ Drogba, maar dan een stukje jonger. Hij kon er dan heel dichtbij binnenwerken, En Waar hij een paar minuten geleden nog egoïstisch faalde, schiet hij nu wel raak. Omdat Popov zo vriendelijk is, en zo zie je maar, om de bal breed te geven. De defensie van Feyenoord, na die lange bal van achteruit die van diep op de Russische helft komt... Uh, kapot gespeeld, en zo is daar de verdiende voorsprong voor de Russen. Daar kun je niks tegen inbrengen, want Feyenoord is uh, bar en bar slecht. Laat ik het maar gewoon zo noemen. Op de klok een uur, dat betekent ook nog, zo is het ook, een half uur om daar iets aan te doen. Goed, tijd om naar de landenwedstrijd voor de Springruiters te gaan op dat EK in Herning in Denemarken. Ed van der Bent, Jur Vrieling hebben we gehad, nu de tweede Nederlander. En dat is Willem Greven met uh, Karel Bol, een uh, Holsteiner Hengst. Dat paard die is uh, 9 jaar oud, dus heel jong. Eigenlijk een van de jongste paarden in het veld. Maar hij heeft het voortreffelijk gedaan. Willem Greven was eigenlijk uh, ja, een, een vervanging van uh, een van de ruiters. Want we hadden met blessures te maken van onder andere uh, Mark Houtsager... die daardoor niet met zijn paard hier naartoe kon. En ook Leon Thijssen. En daarvoor werd dus uh, Willem Greven uh, uh, werd, uh, aangewezen. En hij heeft dat uh, voortreffelijk gedaan in de openingswedstrijd. Daar was hij foutloos in. Dat is een snelheids- en wendbaarheidsparcours. Maar in de eerste ronde van de tweede wedstrijd... Uh, die, daar had hij twee springfouten. En dat, uh, ja, dat verwacht hij eigenlijk niet aan het begin van het parcours. De eerste, zeg maar, acht, negen hindernissen. Zag het er heel erg gebalanceerd uit. Heel erg mooi uit. Frank er vrij kon hij rijden. Maar uh, toen leek het net alsof hij uh, op het laatst. Ja, misschien de, de teugels iets te veel vrij gaf van het paard. En dat hij zijn eigen weg ging zoeken. En toen kwamen er twee springfouten. Maar goed, voor hem de kans om zich te revancheren. In dit parcours zijn. Uh, veel fouten gemaakt te zijn van de. We zitten nu op start nummer 28 met Willem geven. We zijn tot nu toe maar vier. Deelnemers foutloos geweest. Dat toevallig van de landen die op de eerste vier plaatsen staan. Ben Meijer, die ook individueel aan de leiding gaat. Dan uh, Patrice de voor Frankrijk. Daniel Dorse voor Duitsland. En Jens Frederikson voor Zweden. Want dat zijn ook de landen, samen met dan nog de Britten, die uh, echt voor het podium gaan. En misschien toch nog Nederland, die op de zesde plaats staat met ruim twaalf strafpunten achterstand. Het is een beetje te veel, maar uh, we gaan het zien. Inmiddels is hij gevorderd tot en met... De sloot. Dat is een waterbak. Maar daarachter, ja, dan is het altijd na zo'n sloot. Altijd lastig om na geknikte lijn weer je ritme te vinden. Daar maakte hij de eerste springfout van zojuist. En dan weer in een geknikte lijn. Een van de stijlsprongen, die allemaal op een hoogte staan van 1,60 meter. Dat is het maximum wat men mag bouwen. En dan krijg je op de diagonaal eerst een overbouwde okser. Dat is sprong. En dan dat drie sprong van stijl okser. En dan twee gelofsprongen erachter. Nog een okser. Dan gaat hij weer prachtig doorheen met die karambol. Genot om te zien dit paard waar we nog heel veel van gaan horen. En uh, Willem Geven gaat nu naar Hindernis 9. In het vervolg daarvan Hindernis 10. Vlak tegen de tribune aangebouwd in dit voetbalstadion. Waar vrijdag uh, nog uh, de grasmat was. En nu een, uh, ja, een zandvloer, zal ik het maar noemen. Op weg naar de slotserie. Daar de, de, de dubbel goed genomen met de uh, triep. Met eerst de eerste okser en dan een sterfsprong. En dan nu een muur met een uh, valse grond. Wij wil zeggen dat het paard heel moeilijk kan zien waar die moet afzetten. Maar dan wordt hij geholpen door de ruiter. Dan gaat hij nu naar de slot in en is ook die neemt hij netjes. Het uh, blijft tot uh, één springfout en een tijdfout beperkt. Is vijf strafpunten voor Willem Geven met karambol. Straks Nederland-Engeland op het EK-hockey in Boom in België. Nu de voorwedstrijd, hoewel dat is, klinkt een beetje oneerbiedig... Hè, richting de Belgen, met name België tegen Duitsland. Tim Steens, het was 1-1 bij rust. Ja, maar het gaat goed met de Belgen, want ze staan 2-1 voor. Het was vijf minuten na de rust dat Charlotte de Vos, zij is aanvoerder, zijn ook beste speelster van de Belgen... met een schitterende tip in, de Duitse kiepster passeerde en zo de stand 2-1 bracht. En die stand staat nog steeds op het scorebord met nog ruim 11 minuten te spelen. Sensatie hangt dus in de lucht, want ik zei al, voor het eerst dat België de laatste vier bereikte van een EK. Maar het zou ook natuurlijk voor het eerst zijn dat ze de finale gaan halen. En dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. En dan de finale tegen Nederland. Maar goed, dat is even vooruitkijken als Nederland van Engeland wint. Maar België... Je doet het goed op dit moment. Ze spelen heel, uh, ja, uh, een beetje frivol. Een beetje veel op snelheid gebaseerd. Terwijl Duitsland een beetje statisch speelt. Uh, een beetje op de routine van de, de spelers die wij in Nederland kennen. Zoals Tina Bachman en uh, Maaike Stukkel en Julia Müller. Ze spelen allemaal in de Nederlandse competitie. Die kennen we wel. Nu weer een aanval van de Belgen. Ze worden luid toegejuicht door het publiek. Hier het stadion zit niet helemaal vol. Uh, ik denk zo'n mannetje of 4.000, 5.000. Wat zal morgen al anders zijn. Want dan is het echt helemaal uitverkocht als de Belgische mannen gaan spelen uh, in die halve. Finale tegen Engeland. Maar goed, voorlopig uh, moeten de Belgische dames nog even ruim 10 minuten stand houden met die 2-1 voorsprong en dan zitten ze in de finale. Maar zover is het nog niet. Feyenoord dus op achterstand tegen Koeban Krasnodar, dus wordt er ingegrepen, Ragnar Niemeyer. Ja. Zo zou je het kunnen noemen. 25 minuten voor tijd. Manu in het helftal voor Schaken op de vleugel bij Feyenoord. Maar of dat nou het verschil gaat maken, dan leg je wel heel veel druk op de speler die in de competitie nog geschorst was tot recent. 1-0 voor de Russen. Bal op het hoofd van Immers, ter hoogte van de middenlijn. Pelle gaat er achteraan in de middencirkel. Kaboree die overneemt voor Krasnodar Vilena. Die er dus wat feller in gaat. En dan moet de bal zowaar terug tot bij Belenov. Dat is de keeper van Krasno. vurig aangemoedigd. Er is helemaal niets mis met de atmosfeer. waarin dit allemaal plaatsvindt. Sandao speelt hem naar het middenveld. waar Cabo kan kan oppakken. De Fransman speelde 124 duels de afgelopen jaren voor de Olympique Marseille. Dus echt geen kleine jongen. En zo is dit ook helemaal geen kleine ploeg. wat je kunt zeggen als het balbezit is. Achterin nog altijd bij. De Russen, dat uh, ja, die verdediging van Feyenoord er misschien niet zo goed uitziet als de bal nu doorloopt tot bij Mulder. En te hard is voor Balde met zo'n lange bal. Die moet je misschien onderscheppen aan de andere kant. Het is uh, terecht dat dit gebeurt. En het kan een keer misgaan in zo'n defensie. Aan de andere kant ook weer, ja, je zit uh, te kijken naar de defensie van het Nederland zelf. tot er voor een groot deel... Nou ja, laten we erover ophouden. Het staat 1-0, daar is niets meer aan te doen. De bal liggen naar voren geschoten richting Balde op het hoofd van de Vrij. En zo gaat hij de helft weer op van de Russen waar Immers voor zijn mannetje komt. Dan bijna Manu in balbezit op de kop van het strafschopgebied van Krasnodar. Goede actie dan van Koslov die naar de buitenkant loopt. In eerste instantie goed, want hij leidt balverlies. Manu er nog eens achteraan, dan komt de steun van Sorayev in de buurt van de achterlijn. Op de helft van Krasnodar maakt Manu een overtreding door even vast te houden. En zo krijgt de thuisploeg momenteel dus de nummer 9 uit de Russische competitie. Op de eigen achterlijn bijna een uh, vrije trap. Ik denk dat Feyenoord moet oppassen dat de schade niet nog groter wordt. Want als het uh, 2-0 of 3-0 wordt ja, dan uh, is het een... Uh... Karwei wat wel klaar is eh, normaal gesproken. En dat is eh, niet leuk met het oog op een wedstrijd in De Kuip. Feyenoord wil toch ook zo graag. Die groepfase van de Europa League nog eens in. De laatste keer dat het lukte was in 2008, 2009 alweer. Eén puntje toen slechts voor Feyenoord, Europese uitschakeling. En daarna wat drama's tegen AA-Gent. Een Champions League barrage tegen Dynamo. Kiev vorig jaar die mislukte. Daarna kwam Sparta Braga op bezoek. De ploeg die met 2-0 voorkwam in De Kuip. 2-2. En Uiteindelijk werd er ook in Praag in Tsjechië verloren en ging Feyenoord eruit. Even deze feitjes omdat de wedstrijd stil ligt. Vanwege een blessure van Alexei Koslov. Hij is de rechtsback, ook een wisselspeler van de Russische ploeg. Eigenlijk de enige Russische international. Bij dit geel geklede ensemble. ...van voetballers uit alle windstreken. Het is 1-0 voor Krasnodar. Misschien dat door deze blessurebehandeling. Het ritme er daar een beetje uit is. Een kwart wedstrijd rest nog voor Feyenoord. Toch om een belangrijke uitgoal te maken. Want lukt dat? Nou ja, dan ziet de wereld er opeens toch een stukje prettiger uit. Zeker als je uit de buurt komt van de... ...vanuit Rotterdam. Dat wou ik zeggen. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Gabrielle uh, Eppelin met Panic Court. Misschien een ideetje voor Feyenoord, Ragna? Uh, uh, ik verstond die titel van die plaat niet helemaal, uh, Gio. Panic Court. Ja, nou ja, paniek als je het daarover hebt, dat is er wel. 19 minuten voor tijd. 1-0 voor uh, Krasnodar op de kop van het strafschopgebied, De doelpuntenmaker Balde. Nou, die gaat er tenminste voor. Blijft zelfs tekelen als de bal het middenveld opgaat bij Feyenoord. En dat mis je toch bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben niemand die voorop gaat in de strijd. Er is geen enkel geloof in een goed resultaat. Terwijl Armenteros naar de invalbeurt van Elvis Manu naar de rechterkant gegaan. Nu de bal heeft. Nou, ga eens naar de achterlijn. Dat doet Armenteros. En dan schiet hij de bal op de hak van zijn tegenstander Bukajev. Hij wil die bal niet over de achterlijn gaan en krijgt Feyenoord geen corner. Het is Bouchour de Roemeen, nog altijd in de buurt van de hoekvlag. En met wat pijn en moeite komt uiteindelijk Krasnodar dan weg uit de eigen verdediging. Popov op het middenveld. Overname van Charles Caboret. Die oudspeler dus van Olympique Marseille. Dan gaan ze lopen met snelle mensen op het middenveld. Bijvoorbeeld Bougaiev balbezit voorzet naar Balde. Op de penalty stip daar is de goal. Nee want het is weer Mulder. Het schot van Popov. Precies van 11 meter recht voor de goal op de voet. Op het been van Erwin Mulder die Feyenoord niet voor het eerst vanavond er doorheen sleept. Voor zover dat kan met een 1-0 achterstand. De aanname van Balder is eigenlijk het probleem. Dan wordt er dus ingelopen en hard geschoten bovendien. En dan keert op de 5 meter lijn de doelman van Feyenoord Mulder deze inzet. Want het is uh, ja, toch bijna 2-0 en dan voelt het eigenlijk als over. Feyenoord speelt een dramatische duel. Het is echt niet om aan te zien. Ik vind het pijnlijk om naar te kijken... Terwijl er iemand wordt weggestuurd, een soort fysiotherapeut denk ik op de bank van Krasnodar. Nou dat kan er ook allemaal nog wel bij. We hebben ze wel weer een andere voor in de aanbieding in Rusland. De coach mag blijven staan, dat is een oude bekende, Dorinel Muntianu. Speelde bij Cercle Brugge, bij Keulen, bij Wolfsburg. in de rechterkant van het veld, daar is de bal. Bij Alexei Koslov. de doorgeschoven rechtsback schiet aan tegen de benen van Martins Indy. Die maakt ook geen enkele indruk, ook geen enkele uh, illusie bij hem volgens mij... dat hij hier vanavond een resultaat gaat halen. Maar goed, dat is nu wel een aantal keren benadrukt. Vrije man op het middenveld bij de Russen. Goed, Caboret meldt zich aan de rechterkant voorzet. valt hij goed voor balde, dan is het hangen. Dat gebeurt niet. De bal wordt vanaf het middenveld nog maar eens ingezet... en dan uiteindelijk weggetrapt door Sven van Beek, de 19-jarige rechtsback van Feyenoord... die het vanavond niet eens zo heel gek doet... Nou wie businessklas terug mag van mij is Erwin Mulder de doelman van Feyenoord. 16 minuten nog op de klok en Feyenoord nou ja, zet zichzelf te kijken. En dat het 1-0 is en geen 3 of 4-0 dat is zoals eerder gezegd, ik herhaal het, een mirakel. De Nederlandse dressuurploeg heeft dus de eerste medaille op de Europese kampioenschappen in Denemarken binnen. De oranje-equipe met Adelinde Cornelissen, Edward Gal, Hans-Peter Minderhout en debutant Danielle Heikoop... werd tweede bij de landenwedstrijd. Nederland was nog even dicht bij de gouden medaille... maar de laatste Duitse combinatie scoorde dermate hoog dat het bij zilver bleef. Bondscoach Wim Ernest was tevreden na het spannende slot. Ja, het was ontzettend spannend. Het was echt een wedstrijd op het scherps van de snede... We hadden natuurlijk vooraf gerekend op Duitsland en Engeland en ook Denemarken als outsider. Maar dat het zo spannend zou worden, dat had niemand kunnen denken, denk ik. Het is nog niet zo lang geleden dat 70% halen, dat dat de norm was. Later werd het 75% en nu lijkt 80% een ondergrens te worden. Als je aan de top wil meedoen, is dat in ieder geval al zo. En ik denk dat we steeds verder naar boven gaan. De paarden worden steeds beter, de ruiters worden steeds beter. Wij hebben topruiters zelf in ons eigen land. Maar ook in het buitenland lopen een paar goede ruiters rond. Dus het wordt steeds spannender. Ze gaan elkaar tot hogere hoogtes brengen. Plus dat de paarden steeds beter worden. En dat is een combinatie die een keer over de 90 gaat. Edward Gal en Adelinde Cornelis zijn het team hier bij dit Europees Kampioenschap beide boven de 80%. Uh, waar ligt de grens voor hen? Ja, die grens. Ik hoop dat die over de 90% ligt. Misschien nog hoger. En zeker in de kuur moeten ze dat kunnen halen. Nou wel. Um, dus ik denk dat dat een kwestie van tijd is. En uh, we hebben de capaciteiten ervoor. We hebben de paden ervoor. Het is dus een kwestie van doorbouwen en gezamenlijk proberen elkaar beter te maken. Nu was het een samenstellen van dit team misschien nog wel een vraagpunt voor je. Want tot en met Indo-Brabant, Den Bosch, was het zo dat Edward Gal reed daar het paard Romanov, Bloeks Romanov, waar Hans-Peter hier op startte. Wat was dan de moeilijkheid? Moest hij zich dan nog kwalificeren? Ja, je moet je internationaal kwalificeren. Twee keer 64 procent halen. Daar hadden we, gezien het feit dat de Rome nog een blessure tussendoor kreeg... Ja, hebben we alle zeilen moeten bijzetten. Uiteindelijk in Aken de, de verlossende 64% gerealiseerd. Ja, ruim daarboven trouwens. Maar goed, je moet het wel een keer halen. Als je paard geblesseerd is, is dat niet mogelijk. En daarna moest hij ook nog bewijzen dat hij bij de beste vier hoorde. Nou, dat is hem gelukt. En ja, het resultaat hebben we vandaag gezien hier. Wie we nog niet genoemd hebben... Dat is onze debutant, maar deden het toch buitengewoon goed. Daniela Heikoop, is het lastig om ja, als eerste te moeten starten? Word je dan niet bij voorbaat als vierde gezien? Nee, ik denk dat dat niet zo is. Maar uh, het is natuurlijk niet fijn om als eerste te starten. Dat uh, heb ik ook in mijn teambespreking aangegeven als eerste. Dat niemand natuurlijk graag als eerste wil rijden. Maar het moet wel door iemand gebeuren. En door, uh, door Daniela als eerste neer te zetten, had ze in ieder geval de kans om haar eigen wedstrijd te rijden zonder dat er ja, bepaalde druk op zou komen. Die druk legt zich natuurlijk zelf al op om zo goed mogelijk te willen rijden. Dus dat is geen probleem. Maar ze konden in ieder geval haar eigen race rijden om het zo maar te zeggen. En ja, dat, dat heeft ze goed ingevuld. Jammer een paar foutjes. Maar goed, als debutant op die manier debuteren... dan denk ik dat we ook daar ons petje voor kunnen afnemen. En we gaan haar en de andere drie ook nog terugzien in de Grand Prix Speciaal. Ja, dan gaan we hopelijk nog een tandje bijschakelen en uh, ja, hopen dat het resultaat in ieder geval uh, ook daar nog zich positief ontwikkelt. Ergens verkeersinformatie. René Passet, waar staat het vast? Bij de Amsterdam op de Ringweg, want daar is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Nog altijd zijn drie rijstroken dicht richting het noorden. En dat levert 4 kilometer file op. Het is verstandig om voorlopig via de Zeeburgertunnel om te rijden. Of via de eitunnel als u nog in de stad bent. De afsluiting gaat namelijk nog drie kwartier duren heeft Rijkswaterstaat laten weten. Nog een file op de A27, Breda-Utrecht. Tussen knap het Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. Drie minuten over half acht. Wij gaan weer verder met voetbal. We gaan weer naar Athene. Tweede helft begonnen daar voor AZ. Het goede nieuws is dat het daar nog 0-0 staat, Bas. Ja, het slechte nieuws is dat zo spannend als de verkeersinformatie net kan ik het niet maken. Uh, Drie en zijn we onderweg in de tweede helft. AZ wekt wel de indruk dat het wat meer dan in het eerste bedrijf naar voren wil. Dat zou helpen om wat uh, aan je trekken te komen als voetballiefhebber op deze dag. Het zou nu zelfs kunnen als stond de bal vanaf de rechterkant... Na een afgeslagen vrije schop probeert buiten om mee te nemen. Maar zich uiteindelijk vastloopt. We hebben een gevaarlijk moment gezien. De eerste echte serieuze doelpoging van AZ. In de 47e minuut. Dat lijkt middelig een tikkeltje aan de later kant. Uit een vrije schop van Goudelje. Die hij mocht nemen nadat de spits van AZ. Aaron Johansson. Op een meter of twintig van het doel was gevloerd. Nou verdrongen de mensen bij AZ zich om die vrije schop te nemen. Maar Goudelje heeft dat natuurlijk ook in de afgelopen seizoenen bij andere clubs. Wel laten zien dat hij over die kwaliteit beschikt. Maar deze keer vloog de bal er wel een metertje over. Maar dat is dus echt het eerste moment van AZ dat we hebben opgeschreven. Na 47 minuten. Het is donker geworden in Athene, langzaam maar zeker. Dat betekent dat het ook wat koeler wordt en dat we van de zeg maar, plakkerige 30 graden een beetje afkomen. Terwijl 4 geven op de rand van zijn strafgebied een bal wegkopt. Die moet Elm eigenlijk opvangen, maar dat doet hij niet. Die staat erbij te koekeloeren totdat uh, zijn tegenstander dat wel doet. Dat is ballast. Dan gaat de bal naar de zijkant en belandt daar zelfs over de zijlijn. Waardoor Matthias Johansson, de zweet, een ingooi mag gaan nemen. Halfwege de AZ-helft en die kijkt waar dat eventueel naartoe zou kunnen. Berens is wel bereid om die bal daar aan te nemen. Dat doet hij op de borst, wil hem dan op snelheid langs de tegenstander meenemen. Dat mislukt. Afgeslagen bal wel weer opgevangen door AZ, wuitens paast. En gokt dan maar met een diepe bal de snelheid van Aaron Johansson. Die helemaal aan de zijkant uitkomt, maar wel de bal heeft. Langs vier Grieken moet en er wel twee zijn hielen laat zien. Maar bij de derde toch een botsing niet kan voorkomen. Nou zou dat nog niet zo erg zijn geweest, maar hij is er de bal bij kwijt ook. De botsing die zich met Vitanidis voordoet. En uh, als de Grieken willen uitverdedigen komen ook zij dan tot de conclusie dat het allemaal zo makkelijk niet gaat. De bal komt opnieuw voor Goedmoedson, met een gelukje, schiet! Het doelpunt voor AZ! 51ste minuut zet uh, Johan Berg Goedmoedson AZ op een 1-0 voorsprong. In een wedstrijd die het aanzien totaal niet waard is. En waarin ik al eerder heb gezegd, het is een beetje de avond van de toevalligheden. Want de kansjes die de Grieken met name kregen in het eerste deel van dit duel... ontstonden allemaal omdat het toevallig ergens onderweg iets niet goed ging. Of omdat er toevallig iemand de andere kant op stond te kijken. Of omdat er toevallig is iemand een onbedoeld overstapje deed. Nou, deze komt eigenlijk een beetje zo. Want er komt wel een voorzet. Dan is er een mislukte omhaal van Elm. Waardoor die bal eigenlijk doorschiet. En voor de voeten komt van Berk en ja, als je dan op die manier kan profiteren vanaf een uh, meter of 12, 13 uit een nog best lastige hoek... schiet hij de bal onder de doelman door en zo staat AZ op een 1-0 voorsprong in Athene. En dan ziet een avond er in ieder geval puur als je kijkt naar resultaat natuurlijk totaal anders uit. Want scoren in een Europese uitwedstrijd, dat is waar het allemaal om gaat. Dat is uh, prima. Koen doet het en AZ staat na nu 51 minuten met 1-0 voor. AZ dus op voorsprong Feyenoord op achterstand in Rusland-Ragna. Stenige positief aan de wedstrijd, die nog een uh, kleine 10 minuten duurt, die achterstand. Want het is maar 1-0 is de nuance die daarbij hoort. Het had veel meer kunnen zijn. Gele kaart nu uitgedeeld door de scheidsrechter aan een van uh, de middenvelders. Uh, Sorayev, als ik me niet vergis, die in het boekje gaat. De aanleiding is uh, nog niet helemaal duidelijk. We hebben Van Beek eerder geel zien uh, krijgen en Popov en Koslov... Daarvoor namens de Russen. De trap is van Mulder. Die mocht nog een keeperstrap nemen. Bal komt links achterin terecht bij de Russen. Die oppakken met Bugayev en via Belenov. De keeper gaat het dan meteen weer richting Balder. Die krijgt de bal in een kopduel wat hij verliest van de vrij op de hand. Maar de wedstrijd gaat verder met Manu. Die heeft Feyenoord een tweede mogelijkheid bezorgd. Een minuut of vier geleden met een voorzet richting Immers. De laatste keer dat hij voor Feyenoord wist te scoren kan ik mij niet heugen. Want ook deze redelijke kans, een kopbal op een meter of zeven, ging toch weer anderhalve meter. Betrekkelijk zonder geloof in eigen kunnen over dat Russische doel heen. Maar Manu had in ieder geval een moment, nu is hij de bal kwijtgeraakt. Hij heeft wel een ingooi opgeleverd voor Feyenoord. Meter of 10 bij de cornervlag vandaan. Aan de linkerkant van het veld. Daar is immers onzichtbaar. Buiten dat ene moment dat hij zich dus meldde voor het doel. En dan weer een nieuwe ingooi voor Feyenoord. Maar de bal is wel ietsje achteruit gegaan. Klaas, ook niks van vernomen. Heeft de bal naar Matthijs gespeeld. Ook niet gezien. En zo kun je ze eigenlijk alle elf wel opnoemen. Feyenoord heeft een 1-0 achterstand. En moet die koesteren. Als een heel waardevol ding. Met nog 7,5 minuten op de klok. Balde loopt wat te storen. Als de vrij wordt aangespeeld op de linkervleugel. Nou. Naar Elvis Manu, Nou daar gaat dan uh, Martins Indius de diepte in. Het is wat, dat hebben we nog weinig uh, gezien. En dan een uitglijder in de as van het veld van Immers. Die waar nog wordt beloond ook met een vrije trap. Op niet eens een oninteressante positie. Makkelijk gegeven. Ik denk dat er werkelijk niets aan de hand is als Lex Immers op het veld gaat zitten. Dat hij uitglijdt. En zo blijkt ook op mijn monitor inderdaad niets aan de hand. En Feyenoord, je zal deze bal erin schieten. Nou dan uh, is er... Uh, dan mag je niet klagen. Laten we het daarbij houden. De vrije trap die gaan we zien. Gaan we die nog meenemen? Is even de vraag aan Hilversum of doen we dat niet? Jazeker is het antwoord. Dankjewel, Rick. En achter de bal gaat zich nu melden Ruud Vormer. Ingevallen voor Manu. En, uh, nou ja, hij was de eerste invaller bij Feyenoord. Manu de tweede. Ruud Vormer kan wel een vrije trap nemen. Dan moet de muur op 9 meter. Cabo is daarin gaan staan. Daar is ook Balde in gaan staan. En Tissom. Arthur Tison, de middenvelder, maar uh, nog wat mensen en die moeten allemaal achteruit. Van de Franse scheidsrechter uh, Clement Tupi. Het zou wat zijn als Feyenoord deze bal, dit buitenkansje, want dat is het. Zou benutten. Dan moeten de handjes dichtknijpen en dan is er misschien nog iets mogelijk volgende week. Maar eigenlijk had die wedstrijd al een formaliteit kunnen zijn, gezien een aantal uitgespeelde kansen van uh, Kouban Krasnodar. De muur staat inmiddels op de juiste afstand. staat precies op de rand van Strafsopgebied. De bal ligt daar nog eens een meter of acht buiten. Betrekkelijk recht voor het doel van Alexander Belenov. En Vormer achter de bal. Daar is Ruud Vormer. bal is aangeraakt en gaat over de muur. Via de muur over het doel. En zo is het een corner van Feyenoord. Maar daar blijft het even bij. 1-0 voor de Russen. Met nog een minuut of 5,5 op de klok. Dan weer die andere wedstrijd, Atromitos tegen AZ Bas Tegeler. Ja, ik heb natuurlijk een beetje zitten zeuren over AZ, maar ze staan wel gewoon met 1-0 voor na 55 minuten. En uh, in het licht van de prestaties van de Nederlandse ploegen in Europa tot nu toe is het een uh, prima uitgangspositie. Maar ik blijf zeggen, de wijze waarop AZ gespeeld heeft is uh, tot dusver niet heel imponerend geweest. Je kan zeggen, ze wilden graag balbezit en ze hebben gewacht tot donker werd. Want het was niet meer zo warm als dat het idee is geweest. Is het goed uitgevoerd, terwijl nu Berend aan de linkerkant weg is. Een voorzet wil geven, die vrij eenvoudig door uh, Nastos de onschadelijk wordt gemaakt. En als dat geduld dan wordt beloond, dan uh, ben je in ieder geval ben je wel in je opzet geslaagd. Maar aan de gebaren... Van Verbeek in de eerste helft te zien, oordeel ik toch wat anders. Dan heb ik de indruk dat Verbeek ook in het eerste bedrijf andere dingen had willen zien en die niet zag. En als je pas na 47 minuten voor het eerst op het doel van je tegenstander schiet, nou ja, vooruit. 1-0 is het wel. Een ingooi voor AZ blijft een beetje hangen. Dan wordt er denk ik een overtreding gemaakt. Dus Goodell je de arm gebruikt om de bal langs, een hand mee te nemen, langs de tegenstander mee te nemen. Ook Elm liet zich daar denk ik niet onbetuigd, want ging al het... Duel en hij kreeg de bal uit dat kopduel op de arm. Zo zijn er twee redenen geweest voor de scheidsrechter om te fluiten. En krijgen de Grieken een vrij schop. Er moet wel bijgezegd worden, omdat AZ de zaakjes in het tweede bedrijf wel echt wat beter onder controle heeft. Dat Esteban, die in de eerste helft toch al wel een aantal keren is getest. In de tweede helft net zo goed rustig met een glaasje water langs de kant had kunnen blijven zitten. Want totaal nog niet op de proef is gesteld. En dat zal AZ goed doen. De toeschouwers die achter het ene doel zitten zien dus en in de eerste helft en in de tweede helft alles. De toeschouwers aan de andere kant zien in de eerste helft en in de tweede helft helft helemaal niks. En ik hoop dat die een verrekijker bij zich hebben. 0-1 is het in Athene bij Atromitos AZ door de goal van Gudmundsson. Zilver voor de dressuurruiters op het EK in Herning in Denemarken. Het ziet er niet naar uit dat het bij de springruiters zo'n resultaat zal worden. Ed van der Band. Nee, dat gaat het niet worden. Alhoewel, de dressuurhouders hebben dat met Nederlands gefokte paarden gedaan. En, uh, ja, voor deel En de springhouders uh, in hem Dat geldt ook voor VDL groep Verdi. Het paard van maken van der Vleuten. Waar we voor dit EK op papier toch iets meer van verwacht hadden. Van deze combinatie. Maar in de openingswedstrijd uh, drie uh, springfouten. Dat werd toen omgerekend in 12 stafseconden. En in de eerste onderdeel van de tweede eerste ronde van de tweede wedstrijd. Dat was gisteren, maakte die één springfout dus eigenlijk wel weer een stuk beter. Nou, we gaan zien of hij het resultaat van Jur Vrieling. of hij dat wellicht kan halen. Hij had geen springfout, maar wel een tijdfout. En Willem Greve, die had, uh, 20 minuten geleden had hij een springfout en een tijdfout. Nederland nog altijd op een virtueel zesde positie met uh, aan de leiding Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland. Daar is niks in gewijzigd. Inmiddels zijn de lichten aangegaan. Het wordt een klein beetje donker al hier. Het is prachtig weer geweest terwijl de dressuur werd gereden. Nu is het weer zwaar bewolkt Dan gaat hij naar de driesprong. En dat, doet hij, dat geeft geen problemen voor hem. Nee, geen zware bewolking voor deze combinatie. Hij is nog foutloos. Gaat dan naar de hindernis 9. Een stijl sprongetje. Allemaal elementen boven elkaar, boven een muurtje. En dan op vier gelofsprongen daarachter. Een hoogbreedte sprong met een deel aan de voorkant en de achterkant. En dat is zo'n 1,55, 1,60 hoog. Dan na een wending, die kort op de tribune daar. De dubbelsprong van de Oxer. Hoogbreedte sprong en op één gelofsprong daarachter. De stijlsprong. En dan krijgen we nu weer die vervaarlijke muur met die open grond. Lijn gaat hij keurig overheen. Die blokjes die liggen daar heel licht op. Dus bij de geringste aanraking gaan ze eraf. En nu gaat hij voor een foutloze ronde. Ja hoor, heel mooi. En hij doet dat binnen de tijd. Keurige prestatie van Michael van der Vleuten. Die hiermee eigenlijk een onbouw heeft in het ternooi. Wie weet waar dat nog toe gaat leiden. In ieder geval mooi foutloos voor hem. En dat betekent dat we een voorlopig geen streepresultaat hebben. Want men gaat hier altijd uit van de, dat de, de drie beste resultaten er zijn. Ook in de, de klassering. En alleen maar die ene. Uh, Tijdvoud van je Vrilling, die telt op dit moment mee. Wij vragen ons af wie de eerste finalist wordt bij de vrouwen op het EK Hockey in België. Wordt het België of Duitsland, Tim Steens? Nou, België was het dichtbij Gio, want het uh, was twee minuten in de, zeg maar, vlak voor tijd... Uh, nadat de, de reguliere speeltijd te verstreken was. Toen kreeg Duitsland de eerste strafcorner. Ze stonden steeds met 2-1 achter. Toen was het Marie Mevers, die uit een variant uh, de gelijkmaker scoorde. En dat betekent dat we op dit moment bezig zijn met de shoot verlengen is er niet meer. Die zijn afgeschaft, die verlengingen, als het gelijk blijft na twee keer 35 minuten. Dus we zijn nu aan de shootouts bezig. En daarin staat Duitsland met 2-0 voor, moet ik zeggen. Ze zijn uh, nu... Allebei de partijen hebben drie shootouts genomen. Nu neemt uh, voor België de nummer zes. Moet ik even kijken wie dat is. Dat is Raas. Die neemt de vierde shootout. Maar die mist. Want in duel met kiepster Kim Platte. Die mist. En dat betekent dat Duitsland de shootouts wint van België in deze halve finale. Vreugde natuurlijk bij de Duitse speelsters. Die kiepster Kim Platte. Uh, ja, zeg maar bijna onder het gras stoppen. Maar het is zo dat Duitsland deze shootouts wint. Duitsland dus als eerste naar de finale. En België is, uh, zeg maar, uh, die moeten dan uh, om de derde en vierde plaats gaan spelen. Helaas, België zat er dichtbij. Het is niet gelukkig voor de Belgische vrouwen. Duitsland is de eerste finalist. Het is bijna afgelopen bij Koeban. Krasnodar tegen Feyenoord. Ragnar Niemeijer met de laatste minuten. Hoekschop, tweede op een rij. 1-0, laatste minuut. Nog twintig officiële tellen. Krasnodar dus op voorsprong. Daar is de bal voor de goal. De kopbal van Balde is van te ver af om Mulder te verschalken. De uitblinker van Feyenoord pakt de bal, de keeper. En zal hij hem dan nog een keer mee naar voren gaan geven. Er is dus wel wat gewisseld en dus komt er wel wat extra tijd bij. Ik vermoed een, een minuut of twee, veel meer zal het niet zijn. En ondertussen zit ik te filosoferen of Feyenoord misschien niet even door kan vliegen met een aantal mensen om iets in Siberië af te zetten. Want Feyenoord heeft voor mij echt afgedaan vanavond. Ik vind het nergens naar lijken. Kaboré met de voorzet. Is daar de beslissing van Popov? Nee. De gaat ook over Balde heen en... Nog altijd is de druk niet weg. Hij moet de vrij verdediger op de achterlijn. Net buiten het strafstopgebied. Russisch balbezit voor een Bulgaar. Maar die wordt van de bal afgezet. En dan is daar Immers, immers naar voren toe. Naar Manu uitgeweken naar de rechterkant. Steekt de middenlijners over. Doet dat op snelheid. Achter hem zit Tisson aan. En die is eigenlijk te laat. Voorzet naar Pellen. Nou, dan zal het toch gebeuren? Zegt nee. Want de voorzet van Manu is eigenlijk maar een fractie te hard. Maar wel te hard. En dus kan de Italiaanse spits van Feyenoord er niet zo heel veel mee. Is die belandt aan de andere kant van het veld op links. Wordt hij even aan zijn arm getrokken. Maar houdt de bal in de as van het veld. Klaasie. Ja, die levert de bal zomaar in. De bal hobbelt over de achterlijn bij Krasnodar. De ploeg die zichzelf veel te kort doet. Nogmaals gememoreerd. En ja, Feyenoord zal het gevoel hebben met een wedstrijd in de Kuip nog te gaan. Terwijl Thibault Sissé, de voormalige Franse ster... Hij missen het WK met zijn gebroken been destijds, remember. Uh, maar uh, ja, mag nog een paar minuutjes gaan meespelen als het een minuut is. Want uh, ik denk dat er niet meer dan twee minuten extra tijd gaan bijkomen. Cabouret, nee het is uh, Balde mag naar de kant te maken van de goal. Die zich dus mag verwijten dat hij er niet één of twee extra bij gemaakt heeft. Maar Feyenoord om dat verhaal nog even af te maken. zal het gevoel hebben dat er in de Kuip nog wat te halen valt. Als de ploeg straks door deze Russen met een nulletje of 3-4 wordt weggespeeld. Want het is ook gewoon een sterke goede ploeg met sterke krachtige middenvelders met loopvermogen. Als dat gebeurt dan moet helemaal niemand uh, gek opkijken. Balbezit zit achterin bij de Russen. Hebben het gaspedaal wat losgelaten de afgelopen minuten. Niet omdat Feyenoord nou zo geweldig speelde maar omdat ze dat zelf uh, wilden. En dan uh, ja, komt Feyenoord uh, met een 1-0 stand vermoedelijk weg uit Krasnodar. En de bal nog eens op het hoofd van Immers in de buurt van de middencirkel. Nou, Cabo dan legt hem achteruit naar de Spanjaard. De Albert en die weer eens naar voren toe. Het kan natuurlijk nog altijd, die 2-0. Dan zijn de perspectieven voor volgende week opeens een stuk minder. Klaas zit ertussen. Immers verlengd naar Manu aan de linkerkant. Als er iemand bij Feyenoord nog iets kan forceren, denk ik toch... Dat het van deze elf is, moet komen. Bal voor het doel. Ja, Daar staat Klaasi Dat is de kleinste van het stel. En dan moet hij koppen op de rand van het 5-meter gebied. Dat lukt niet. Teros voor de afgevallen bal. Legt hem terug. Bal weer vanaf de rechterflank het strafschopgebied ingedraaid. Opeens is er wat dadendrang bij Feyenoord. Maar wordt Cabo Rea aangespeeld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Want zo komen de Russen in balbezit. Die komen eruit met Popov. Steekt aan de linkerkant van het veld de middenlijn over. Een uitgestoken voetje van de Vrij voorkomt dat Popov verder kan. De aangeven bij de 1-0 uitermate zwakke paas bij Feyenoord op het middenveld. En dan gaat er nog worden gelopen door Dibril Sisse. Komt uit aan de rechterkant op de punt van het Dan wordt er op het laatste moment gered. Anders had hij nog kunnen uithalen. Ook gedegradeerd met Queen's Park Rangers. Even in het Midden-Oosten geweest. En nu dus in Rusland... En daar is volgens mij het eindsignaal. Bruno Martezin, die geeft dus een high five aan Matthijsen. Nou ja, dat begrijp ik niet zo goed. Want juist deze twee waren vanavond de mensen die niet goed waren aan de kant van Feyenoord. Dat met 1-0 verlies, dat betekent perspectief volgende week. Maar wie deze wedstrijd 90 minuten heeft gekeken, geeft Feyenoord. Erik is eerlijk Guillaume, geen schijn van kans. En ook weer een nederlaag dus voor Feyenoord. Een paar spelers zouden maar moeten doorreizen naar Siberië... volgens Ragnar Niemeyer. Uh, ja, Bas, uh, die van AZ mogen misschien naar een Griekse eiland... met dit resultaat. Nou, het is zo warm in Athene... dat ik denk dat hij liever even een dagje naar Siberië zou gaan... om even voorbij te komen. Uh, Atromitos AZ is 0-1 na 64 minuten de goal gemaakt in minuut 51 door Koetmoedson. AZ heeft de zaakjes redelijk onder controle hoor, dat moet ik zeggen. In de tweede helft, waarin de Grieken eigenlijk nauwelijks nog gevaarlijk zijn geweest. Zo even lukte het bijna via Napoleoni. Een Italiaanse invaller die vanaf de linkerkant eigenlijk twee AZ-verdedigers te vlug af was. De bal voor het doel bracht ook. Daar raakte AZ zo in paniek dat twee... De ploeggenoten van AZ eigenlijk elkaar in de weg liepen en allebei de bal wilden wegtrappen. Ze deden het allebei niet. En daar ontstond nog bijna een kans uit. En het is maar goed dat uh, uiteindelijk Esteban op de bal dook om erg te voorkomen. En uh, zo is het dus nog altijd 1-0 voor AZ, dat nogmaals in de tweede helft wat uh, betere indruk maakt, mondjesmaat gevaarlijk is. Want dat lukt nog steeds niet heel erg, maar achterin eigenlijk helemaal niets met te vrezen heeft. Nu misschien Elm even oppassen in duvel met Papadopoulos. Die krijgt een vrij schot, Papadopoulos, die is snel genomen. Die gaat schieten van 20 meter in de handen van Esteban, maar dan ook recht in de handen van Esteban. Want hoewel er nog wel wat curve in de bal zat, draaide hij eigenlijk van de buitenkant precies net terug in de handen van de keeper. Die er geen millimeter voor aan de kant hoefde. Nu wordt AZ bij het uitverdedigen wel onder druk gezet door de Grieken. Dat lijkt me met deze temperatuur niet al te plezieren. Hoewel ze er wat meer aan gewend zijn. Maar AZ voetbalt er eigenlijk vrij makkelijk onderuit nu. Hoewel Elm op het middenveld nu vergeet om de bal aan te nemen. En zo kunnen de Grieken opnieuw komen. En uh, dat gebeurt nu zelfs met inschakeling ook van de verdedigers. Nastos, de rechtervleugelverdediger en de aanvoerder. Die dan misschien nog wel de grootste kans in de eerste helft voor de Grieken onbenut heeft gelaten. Al na acht minuten schoot hij de bal uit een aardige positie. Vrij kansrijk van dichtbij in de handen van de keeper van AZ Esteban. Maar ditmaal loopt de aanval vrij uh, snel spaak. Kan AZ er een beetje tussen krijgen, verdwijnt de bal de tribune in. AZ is nog niet helemaal uit de zorg. Zeker niet omdat uh, de Grieken vermoedelijk nog wel... Uh, we zullen proberen om echt met een soort fabankoffensief offensief in de buurt van het doel van Esteban te komen. Maar heel veel voetbalbrieën heb ik er in de tweede helft eerlijk gezegd niet meer in teruggezien. En AZ dat boven ligt in het tweede bedrijf zal dat gevoel ook hebben. 1-0, dat is de voorsprong voor AZ. We spelen in totaal, waarvan de extra tijd dan wel te staan nog 23,5 minuut. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn.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 Something from the past just comes and stares into my soul Cold on a toll gate with a Caledonian road Cold on a toll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 Jongere luisteraars, wat extra informatie. Deze man speelde ooit in een heel aardig bandje Dire Straits. Maar dit was hem, dus solo met What It Is. Je hoort trouwens geen verschil. Uh, eens even kijken, vlak voor het nieuws. Nog eventjes naar Athene, naar Bas Tegeler, naar AZ. Ja, dat met 1-0 voor staat in Athene na 70 minuten. Door de goal van Koenmoedson. En zo langzaam maar zeker... Toch wat uh, meer terug moet. Zo even een uh, vrij schop van de Grieken gezien. Dat was een prima bal vanaf 30 meter. Die echt maar centimeters naast de paal schoot. En omdat er blijkbaar onderweg nog een hand tegenaan zat van de keeper. Of het been van een van de verdedigers. Komt er een hoekschop voor de Grieken. Die wordt nu genomen. Papadopoulos kopt. En die kopt hem maar net naast. En zo komen er toch kansjes voor de Grieken. Die uh, gewisseld hebben voor de tweede keer. Een middenvelder. Ik zal u de naam besparen. Naar de kant hebben gehaald. En een aanvaller. Dat is een Braziliaan toevallig Brito. In het elftal hebben gebracht. En uh, daarmee is wel aangegeven dat er, uh, ja, er moet wat gebeuren met die Grieken. Die zullen toch het gevoel ook hebben dat met een 1-0 achterstand naar Alkmaar reizen, dat dat echt onbegonnen werk is. Terwijl in de herhaling blijkt, en dat is niet helemaal verrassend overigens, dat uh, Esteban zich nog eens ongelooflijk opwint over... De kopbal van Papadopoulos van zo even, want die kreeg nog wel wat ruimte. En als hij ietsje securer mikt, dan vliegt die bal bij de eerste paal binnen. Nu blijft AZ dat leed bespaard. Maar het is misschien wel de grootste kans die de Grieken hebben gekregen in deze wedstrijd. 19 minuten overtoom in het veld gekomen inmiddels voor Elm. Die eigenlijk de hele avond een beetje ruzie met zichzelf heeft gehad. Niet lekker in de wedstrijd is gekomen. Veel problemen heeft gekregen met het veld. En eigenlijk geen moment een hele fijne bijdrage heeft kunnen leveren aan dit AZ. En nu voor de laatste fase, dat is natuurlijk niet gek, dat je met overtoon probeert wat extra snelheid in de proef te krijgen. Zou dat verbetering wat eens goed kunnen uitkomen. Maar daar komen de Grieken weer, via een Argentijn overigens, Ombides, die de bal kwijt kan bij Ballas, jeugdinternational van de Grieken. En aan de linkerkant loopt het dan verder via Giannoulis, die een voorzet gegeven vanaf halverwege de helft. En die bal wordt dan doorgekopt, ja, dat had hij tenminste gedacht. Maar wordt eigenlijk gewoon op doel gekocht, gekopt door Stefano Napolioni. De maar die kopt hem slecht en ruim over het doel van Esteban. En dat betekent dat AZ een doeltrap krijgt. Dat AZ nog altijd met 1-0 voorstaat door de goal van Koetmoetson. Maar dat we wel hebben gezien dat er de laatste 5, 6, 7 minuten wat meer druk is gekomen van de Grieken. Slotfase straks na het nieuws van 8 uur natuurlijk daar in Athene. U Heeft van mij overigens nog de naam te goed van de man... die zojuist dat mooie nummer zong en op de gitaar begeleide Mark Knopfler was dat. Dus de frontman van de Dire Straits. Dan nog een tennisbericht. Timo de Bakker neemt het in de eerste ronde van de US Open op... tegen de Spanjaard Pablo Andujar. De Bakker is de nummer 101 van de ATP-ranglijst. Andujar staat bijna 50 plekken hoger. De twee troffen elkaar al twee keer eerder. Allebei wonnen ze één keer. En de andere twee... De Nederlandse deelnemers weten nog niet tegen wie ze spelen. Zowel Robin Hazen als Igor Seisling zal gekoppeld zijn aan een qualifier. Rafael Nadal als tweede geplaatst en Roger Federer, de nummer 7 op de plaatsingslijst... werden in hetzelfde kwart ingedeeld en kunnen elkaar al in de kwartfinales treffen. En bij de vrouwen speelt de Nederlandse Kiki Bertens... de enige Nederlandse in de eerste ronde tegen Yi Zeng uit China. Straks gaan we dus verder na acht uur. Dan natuurlijk de slotfase bij AZ in Griekenland. En we gaan... Vanaf half negen hockey met de Nederlandse hockeyvrouwen tegen Engeland. De halve finale van het EK Hockey in België. Dat allemaal straks. De NOS Radio 1 Journaal. Er wordt van Siri dus geen onderzoek geëist. Hoe zit dat? Elke dag, de vragen bij het nieuws. Of hij zelf bang is? Laat u mee. Op zoek naar de juiste antwoorden. Ze zullen toch niet zo stom zijn om iemand vrij te laten? Het NOS Radio 1 Journaal. Bent u niet bang voor een groot verlies als u de bank verkoopt? Elke werkdag, van 6 tot half 10. Wat viel u op? Hoe ging het? Smiddags, van half 5 tot half 7. Is uw man wel van deze wereld? Maar toch wel. En zaterdagochtend, van 7 tot half 9. U zegt, we gaan het weer opnieuw bekijken. Wie is daarvan onderdeel?